Na omstandigheden gaat het heel erg goed. Um, ze, is, uh, ze heeft dus water gehad de afgelopen tijd. Uh, eten niet veel, dus ze is wel, uh, ja, ze is wel onder voet. Zij dus heeft net nog gesproken met Frits en ze vertelde dat het na omstandigheden van goed gaat. Dat er geen verwondingen of iets zijn. En dat ze moet aansterken, maar um, ja, er als het goed is zonder lichamelijk letsel uitkomt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Marianne Goossens was in Zuid-Spanje op vakantie. Haar vermissing kreeg veel aandacht in de sociale media.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 De hoeveelheid wat we hebben kunnen vinden van verbrande resten hout was niet groot. En dat verbaast ons toch wel een klein beetje dat daar de sting geknapt is. Maar wij hebben wel sterk vermoeden dat uiteindelijk dat de oorzaak is: het branden bij het Hunebed. Of het Hunebed wordt gerestaureerd, is nog niet bekend.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 Het weer nog het trekken baren over het land, maar vanavond wordt het droog en zijn er opklaringen. Morgen begint zonnig, maar daarna neemt de bewolking toe, gevolgd door buien, vooral in het noorden. En het wordt dan 20 tot 24 graden. AMW ah, verkeersinformatie 13 files in Nederland. En de meeste daarvan staan op de wegen vanuit Amsterdam en vanuit Utrecht. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Zoete Rijndijk 6 kilometer. En op de A10 West naar Zaanstad 3 kilometer voor de Koentunnel. Aan de zuidkant van Amsterdam richting de A10 Noord... staat tussen knooppunt Amstel en de Tunnel 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is dicht. Ook een ongeluk op de N271, de provinciale weg tussen Venno en Nijmegen...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 Twitter je spaardoel van vroeger en maak kans op duizend ouderwetse guldens. Kijk op Rabobank.nl slash twitteractie en doe mee met hashtag jeugd spaardoel. Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalebout, Hart Vierhouten, Lyone de Graaf en Tom van Heck. Vijf minuten over vier. Hartelijk welkom terug bij het derde uur van Radio Tour En we rijden langs de Bretonse kust. Waar de valpartijen Gio tot nu toe meer aandacht vragen dan ontsnapt, hè? Ongelooflijk, hè. Geesink gevallen, doorgevallen, doorgevallen Zitten allebei weer op de fiets. Uh, Brejko-fiets gevallen. Die is afgestapt en we krijgen net ook de opgave gemeld van Christophe Kern. Goeie renner hoor, goede Franse renner. Die dit jaar een etappe won in de Dauphiné-Liberé met aankomst bij Robin Legget. En die heeft last van een ontsteking in de knie. Heeft dus niks met een valpartij te maken. Maar hij is wel de derde uitvaller alweer deze Tour. Na Jurgen van der Wallen, na Janis Brejkovic dus. En na Christophe Kern Brejkovic in de ambulance geladen na een valpartij vandaag. Hij is er dus uit de rug. Rust is wel weer een beetje teruggekeerd in het peloton. Heel even rust en dan zie je ook meteen dat de voorsprong weer wat oploopt. Want de voorsprong was teruggelopen tot onder de minuut. De voorsprong van de vier koplopers met nog 64 kilometer slechts te rijden. Nu 1 minuut en 18 seconden. We wellicht dat wij er dan dadelijk ook weer achter mogen, want we werden er voorbij gestuurd door de organisatie van de Tour de France, die uh, ja, natuurlijk ook zeer nerveus was in deze hectische etappe, en uh, zeker naar die valpartij, uh, die veroorzaakt werd door, uh, door die motor in dat peloton. Afgelopen dagen zijn er uh, meer uh, dingen gebeurd met motor van fotografen die elkaar raakten en in de berm uh, belanden. En sowieso staan uh, de fotografenmotoren ter discussie bij de ASO, want ze willen graag het aantal motoren, vooral dat van de fotografen gaan terugbrengen. Dat wilden ze eigenlijk dit seizoen al doen, maar waarschijnlijk, uh, of dat gaan ze sowieso volgend seizoen pas doen. Ondertussen uh, rijden de vier man nog altijd dus uh, vooruit. Voorsprong, Gio zei het al, wordt dus ietsje groter weer voor Gutierrez, Tristan, Valentin, Turgo en Anthony de la De Kilometrage is inmiddels boven de 100 kilometer in uh, deze etappe. 102 kilometer zijn er afgelegd. Portique hebben we achter ons gelaten, dus nog een kilometer of 62 tot aan the finish. I van lang geleden dit, hè, de tijd dat je voor het Songfestival nog gevraagd werd. Tegenwoordig heb je open inschrijving De Suite met Ballroom Blitz. Aard Vierhouten, goedemiddag. Eh, goedemiddag. Welkom, op je stoel weer neergestreken. De man die andere dingen ziet dan wij allemaal ziet, Zie je tot nu toe andere dingen? Want we kijken naar een beetje het eh, nerveuze rit, eh, Aard. Waar van alles gebeurt zonder dat er eigenlijk echt aanleiding toe is. Hè? Ja, ook een beetje de vermoeidheid misschien van uh, de eerste dagen. De hectiek, de, de, de stress die uh, eigenlijk iedereen... Waar iedereen het toch over heeft. De eerste dagen van zijn grote ronde. Gisteren dag in de regen. Vandaag uh, minder regen, maar veel meer wind. Dat heeft ook mee te maken dat je heel dag op scherp moet zijn. En ik heb nu al een paar keer uh, de valpartij zitten bekijken in slow motion. Maar het is niet een, een valpartijtje van, uh, van Robert Geesink. Hij is al echt wel goed, uh, goed ja. gevallen. Brejkovic uh, kan niet verder. Uh, Geesink kan wel verder. We hebben eigenlijk weinig informatie verder. Want soms, uh, hebben we in het verleden ook wel eens gezien... je kan ook door pijn als het ware heen fietsen... en dan blijkt na afloop of s'avonds als je rustig op je stoel zit... dat er toch veel meer aan de hand is. Ja, en uh, nou, we kennen allemaal Robert Geesink. Hij uh, is niet een, een man van uh, heel uh, grote brede schouders. Dus met al gauw iets uh, meer dan bijvoorbeeld een kanselare die onderuit valt. Die kan wel uh, tegen een stootje. Dus uh, voor de klimmers en voor de, voor de klas mensrenners is het toch vaak een valpartij uh, komt wat harder aan dan, uh, dan wat stevige jongens. Die valpartijen, uh, uh, we hebben een rare valpartij nog gezien uh, met een motorrijder met Zeurussen bijvoorbeeld. Dat was echt een hele aanwijsbare oorzaak. Uh, de wegen gaan van breed naar smal, van breed naar smal. K kun je daar, ja, je kan je erop voorbereiden met oortjes en zo, maar je kun je niet echt op voorbereiden? Hè? Nee, dus je moet gewoon scherp blijven. Je moet kijken wat er voor je gebeurt. En dan niet alleen naar je voorwiel, maar echt 100 meter vooruit kijken constant. Dat is wielrennen. Dat is eigenlijk anticiperen op alles wat voor je uitkomt en waar je naartoe gaat. En dat, dat is ook heel snel gebeurd. Het zit gewoon in een heel klein hoekje. En alweer uh, lijkt er weer wat aan de hand. We zullen zo wel even naar de koers gaan, want we, we zien allerlei mensen. Nee, we gaan even naar de koers toe. Want, Guillaume, we hebben het er nog niet over. Of uh, ja, zeg het maar. Ja, we krijgen gewoon weer een valpartij hoor. Maarten Chalingi die daar in, gelukkig in het Stoppelveld ging. Tom Bonen ligt daar op het asfalt. Dat is minder goed nieuws. Ja, Chalingi is natuurlijk ook geen goed nieuws, maar die kwam er wel redelijk goed af. Hij maakte zich wel verschrikkelijk kwaad. Je zag hem een soort wegwerpgebaar maken van potverdorie. Dan liggen we weer. Iedere keer weer gedonder in deze Tour de France. Achteraan in het peloton gebeurt het. Ja, dan kun je zeggen van daar hoor je niet te zitten. Het is in ieder geval ...ver in de tweede helft van het peloton. Daar zie je dan ineens dat peloton als een soort, soort bloem uit elkaar spatten. Twee mannen van de ploeg liggen daar op de grond. In ieder geval Tom Bonen erbij. Charlinky zit al lang weer op de fiets hoor. En even kijken wie die andere man is. Dat is dus Gert Steegma. Zo, de twee sprinters van de quickstep. Allebei op de grond nou Bonen. Dat ziet er niet goed uit hoor. Ze dus hebben daar dat shirt weer opengeritst. En uh, zo'n beetje bij de schouder. Ik ben bang dat er toch weer iets is aan... Uh, met het sleutelbeen misschien wel een rib. Ik weet het niet. Maar uh, hij zit daar niet goed bij. Ook zijn been lijkt niet helemaal prima te zijn. Steegmans uh, staat inmiddels. Maar uh, ook dat, uh, ja, die hinken pingt daar een klein beetje. En dan uh, ja, dat is er ook wel wat uh, gedoe. Je ziet daar ook mensen die daar een beetje boos uh, staan uh, heen en weer te springen. Mensen die telefoneren daar om maar uh, aan te geven. Jongens, er is echt van alles aan de hand hier. En het ziet er gewoon niet goed uit voor Tom Bonen. Die ook even naar zijn heup greep. En voor... Voor Gert Steegmans die daar dus ook flink getoucheerd is. Ja, aan de tempo... Blijft hoog hoor. Het is nu een mannetje van Verkalselij die het tempo hoog houdt. Nou, die zijn dus ook van plan om even geen vrienden te maken in het peloton. Steegmans zit weer op de fiets. Die rijdt weg. Bone, ja, het is inderdaad de rechterschouder waar hij veel last van heeft. De rechterheup waar hij ook op is gevallen. De toerarts die daarnaast uh, staat. En dan ben ik benieuwd wat Bone doet. Natuurlijk, uh, iedere wielrenner denkt dan: ach, ik ga gewoon weer op mijn fiets stappen. Maar ik weet het niet hoor, wat Bone doet. De fiets uh, zien we daar nog steeds in de handen van de mechanicien. Bone die daar aan de de kant van de weg staat. Misschien nu wel weer eens gaan zitten. En wij zitten inmiddels weer bij het peloton en hebben geen zicht op Tom Bonen. Bonen in ieder geval flink geraakt bij die valpartij. Verdurend is dus iets aan de hand. Charles Linky, nou, ik hoop dat hij het peloton alweer teruggepakt heeft. En dat is allemaal gebeurd in een ja, weer gevaarlijke plek van het parcours. Want de weg liep daar een beetje naar beneden. Is ook wat smaller dan dat het eerder vandaag was. En die wind die waaide schuin van achteren. En dan kom je op een gegeven moment op een kruising richting saint brieuc En dan komt de wind weer vol van opzij. En dat is een kruising die de vier koplopers inmiddels hebben gehad. En, uh, want ja, laten we niet vergeten, die vier koplopers rijden er nog steeds. Gutierrez, Valentin Turgo en Anthony Delaplace Met een voorsprong van ruim een minuut op dit moment. En dat allemaal na 109 kilometer in deze etappe. Waarvan sommige mensen zeiden, ik moet heel eerlijk zeggen, daar was ik vanmorgen bij het ontbijt ook één. Een van de mensen van, van uh, ja, het zal misschien wel een rustige etappe worden. Er zijn bij Motar in E. Wuykens al. Rustige etappen? Helemaal niet. Het gaat vandaag heel nerveus worden met die wind. En hij heeft gelijk gekregen en ik niet. 1 minuut 30 is het verschil tussen deze vier koplopers en het peloton. Aard even voor onze eenvoudige mensen. Ze vallen voor, ze vallen achter, ze vallen eigenlijk overal. Is er toch een plek waarvan je zegt, uh, uh, terwijl Bonen in ieder geval weer op de fiets zit... is er toch een plek waarvan je zegt, daar zit ik graag? Of wil iedereen dan voorin gaan zitten? Wat, wat, wat gebeurt er in zo'n tool? Ja, mijn vaste fascisteke was eigenlijk altijd de eerste 30. En dat was een bepaald soort gevoel dat... Um... Ja, dat ontwikkel je of dat heb je in, je in je zitten of niet. En er zijn renners die graag achteraan rijden. En er zijn renners die gewoon altijd daar bij de eerste dertig fietsen. En dat is een, dat is een gevoel waar je, je lekker bij voelt. Waar je ontspannen kan rijden. En waar je ook... Uh, ik had graag gewoon zicht op geen wat voor me zat. Maar en, uh, eh, je kan dat wel willen. Maar als iedereen dat wil, kunnen er toch maar dertig bij de eerste dertig rijden. Hè? Terwijl er 190 uh, ja, in de peloton daar... zitten. Dus ik bedoel, hoe, hoe, hoe werkt dat? Zit alles te wringen de hele dag? Of, of is er ook soms even 20 kilometer Soort status quo? Nou, met deze wind moet je zeker jezelf gewoon verplichten om daar te zitten. Want als jij één keer uh, de verkeerde kant op gaat, linksaf of rechtsaf gaat, en de wind staat schuin en je rijdt in de tweede helft van het peloton, dan weet je dat ze of vallen, of zeker gelost worden. Dus je hebt twee keuzes. En dan is eigenlijk de keuze niet moeilijk. Dus de, de intentie en de, de kracht van, van een renner... en zeker van een renner die attent moet zijn... Die zit, dat zit hem in zijn hoofd. En dat zit hem dat met eventjes niet in zijn benen. Het zit echt puur... Ik weet dat het vandaag hierom draait. Dat is de wind, dat is de kust die eraan komt. Dat is waar we nu langs rijden en waar de open stukken zitten. Dus je moet daar in het voorste gedeelte zitten... En als een ander tegen je aanduidt in de ook wil zitten, dan is dat jammer. Dan moet hij maar remmen, want jij doet dat niet. En daar ligt nu net een beetje van wie remt er het eerst en wie. Als je twee jongens hebt die allebei niet remmen, ja, dan lig je dus op je kokosnoot. En wij gaan weer eventjes naar de tour toe. Want, trio Lippens... Ja, want, want, want. Tom Bonen zit inmiddels weer op de fiets. Ik had al gemeld dat Gert Steegmans al zijn weg vervolgd had. Gehavend als die was. Maar inmiddels is Tom Bonen ook maar weer op de fiets gaan zitten. Met die gehavende schouder. Ik ben heel benieuwd hoe het daarmee is hoor. Want het zag er toch niet echt heel erg lekker uit. En je zag hem ook gewoon naar die schouder grijpen. Met pijn en met zo'n grimas op zijn gezicht. Het tempo wordt nog steeds hoog gehouden door één mannetje van Vakant Dan achter de complete Garmin ploeg. Dan zie ik Joost Postuma daar in de ver. Ook nog rijden. Jens Voogt die daar ook nog middenvoor in rijdt. Ja, zo heeft dat peloton het tempo toch weer te pakken gehad. En gaan ze niet echt wachten hoor, denk ik, op Bonen en op Steegmans. Want die sprinters, ja, die denken. Het zijn er in ieder geval twee minder. Want ze zijn allebei best wel gevaarlijk als het aankomt op een massasprint hier op Cap Frehel. 1 minuut en 18 seconden is de voorsprong nog steeds van de kopgroep op het peloton. We hebben straks over 4 kilometer een op het bord waarop staat dat ze nog 50 kilometer te rijden hebben. I'm Get the food over Canada. U had hem wel herkend natuurlijk, hè? Ruben Heijn met Elephants. Aanstaande maandag ook bij de NOS komt naar u toe deze zomertour bij de Vredenburg. Op de rustdag in Utrecht treedt hij op. GELUIDEN. Trouwe luisteraar, weet nu dat wij met geluiden naar het toergevoel in Nederland gaan. Gisteren hoorden we een soort typemachines. Uh, dit, dit komt mij niet helemaal uh, bekend voor, uh, Floris. Waar, waar ben je? Ik ben in de fabriekshal, Tom, in de fabriekshal van de Giant fietsen in Lelystad. Oh, okay. En um, het toergevoel is hier heel bijzonder. En uh, daarvoor praat ik eerst met Joos Mol van de marketing van dit bedrijf. Wat is jullie toergevoel? Nou, de toer die, die leeft hier, uh, hier zeker enorm. Ja, wat wil je ook als je continu je fietsen voorbij ziet komen in de grootste wieleronde van Nederland? Ja, dat is prachtig. De fietsen komen voorbij. Uh, van de sponsoring Jan Wevers. Wie rijdt er op deze fietsen? Gabel natuurlijk. Ja, en daar zijn we heel erg trots op. En een speciale fiets? Absoluut. Uh, ze hebben dit jaar weer een, uh, een vernieuwing aangebracht in de frames van, uh, van afgelopen jaar. En, uh, ze hebben in uh, Dauphiné en Ronde van Zwitserland al, uh, al proef kunnen draaien. En uh, de Tour is nu uh, het volgende waar, uh, waar ze gaan, uh, gaan rijden. En het uh, ja, is natuurlijk een fantastisch podium om, om daar zo'n tof fiets uh, te laten rondrijden. Uh, het toergevoel, is dat dan een gevoel van spanning, uh, Joost? Dat is zeker wel een gevoel van spanning, uh, maar wel spanning uh, met de sensatie erbij. Uh, zoals je afgelopen weekend ziet, er was de ploegentijdrit. Nou, dan zie je uh, dat als wij maandag op kantoor komen, dat mensen op het werk de krantartikelen verzameld hebben. Uh, dat er nagepraat wordt over de tv-programma's en de radioprogramma's wat er uh, over ons merk gezegd is. Nou, dat, dat geeft een uh, prachtig gevoel ja, met elkaar. Ja, want dan ga je denken aan het belang van de racefiets. En daarvoor kan ik misschien eventjes mij richten tot de studio, tot Aard Vierhout. Aard, hoe belangrijk is een fiets voor een renner? Ja, de fiets is de, is de basis voor je prestatie. Dus de fiets is, is eigenlijk, de, de, de, wat je hebt met een huis, is het de fundering. Maar de fiets is voor de renner het, het, het allerbelangrijkste waar hij het mee moet gaan doen. Is het liefde? Je kunt met een, zeker met een bepaald merk een bepaalde liefdesverhouding krijgen. Maar je kunt ook een uh, haatverhouding krijgen met een bepaalde fietsenmerk. Dus dat is ook wel een beetje persoonlijk. En, uh, in dat kader is de tegenwoordige tijd uh, maken ze alleen nog maar prachtige racefietsen. Uh, de tijd van uh, dat grote verschillen waren, dat denk ik toch al tien jaar terug. Die zijn eigenlijk wel heel redelijk opgeheven. Aart ja, zegt eigenlijk uh, wat jij eerder ook al tegen mij zei Jan. Er zijn geen slechte fietsen meer. Uh, dat is waar, uh, maar je kunt nog steeds uh, verschillen maken op het gebied van, uh, van een aantal factoren. Uh, uh, gewicht, rijgedrag, uh, aerodynamica, dat zijn een aantal factoren waar je natuurlijk nog steeds uh, verschil kunt, kunt maken. En waar elke fabrikant zo zijn eigen visie op heeft. En uh, Ik denk dat de renners dat uiteindelijk wel, uh, wel voelen waar, uh, waar een fabrikant zijn accent uh, legt. Een nieuwe fiets, uh, is er al gereageerd vanuit de Rabobankloeg op deze fiets? Ja, ik heb, uh, ik heb er zelf al even kort op kunnen rijden en ik heb ook uh, in Oudmarsum uh, onder andere Robert nog even gesproken en uh, even met, uh, of gevraagd van, van wat hij ervan vond. En uh, hij zegt met name ook de stijfheid uh, die aan de voorkant van de fiets zit, die is, uh, die is weer verbeterd ten opzichte van vorig jaar. En dat geeft toch voor, voor, voor, voor renners als Robert in de afdalingen weer meer zekerheid, zodat ze ook afdalingen gewoon, gewoon vol in kunnen gaan. Uh, uh, uh, ja, met de Rabobank, uh, sponsoring dus van de Rabobankploeg, moet ik dan denken aan geld of puur alleen materiaal? Nee, dat is een combinatie van beide, ja. Hoeveel gaat het dan? Uh, als je het hebt over de ontwikkeling bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld van de modellen, nou, dan zie je toch dat uh, zo'n tijdritfiets en deze nieuwe fiets ook, dat, het, dat daar, daar gaat gigantisch veel geld in zitten. En ik denk dat we best kunnen stellen dat dat zeker meer is dan een half miljoen, alleen al voor de ontwikkeling, uh, voor, voor de fiets voor zo'n ploeg, om de allerbeste fiets te gaan maken, ja. Wat is dit nu een miljoenenbusiness, de wielersport? De wielersport is een hele grote business. Um, en je ziet ook dat wielersport op, uh, op amateurniveau ook steeds groter wordt. Steeds meer mensen stappen op de racefiets. Nou, dat zijn hele mooie ontwikkelingen. En je ziet dat de sport daar heel erg... De professionele sport draagt zeker bij aan, uh, aan de, de amateursport, ja. Dan tot slot toch nog eventjes dat toergevoel. Hoe is het toergevoel hier in dit bedrijf straks als Rabobank successen boekt? Nou ja, kijk... Uh... Als we van het hoogst haalbaar uitgaan, dan, uh, dan gaat hier zeker een feestje gevierd worden. Maar ook als er een etappe uh, winst uh, is of, uh, of als we een podiumplek gaan halen... Dan, uh, dan gaat hier de vlag uit en dan gaan we zeker eventjes een, een flesje champagne los, uh, lostrekken. Ja, jij kent Robert Geesing vrij goed. Uh, zit hij goed in zoveel? Ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik heb hem de laatste paar dagen via de radio en via de tv een paar keer gevolgd. En ik moet zeggen, de uitspraken die hij doet... Uh, die vind ik heel stabiel en uh, ik denk dat hij een hele goede tour gaat, gaat rijden. Het is natuurlijk wel zo, je kunt natuurlijk alles tegenkomen. Ja, ik bedoel, een valpartij is zo, uh, zo gebeurd. Maar uh, als je ziet hoe hij uh, naar die tour heeft toegewerkt en uh, ja, hoe stabiel hij op dit moment is... ...denk ik dat hij goede en mooie prestaties laat zien uh, in de komende 2,5 week nog. Nou, Dan is het dus in Lee is in ieder geval een heel goed tourgevoel hier uh, bij de fabriek... ...waar de fietsen van de Rabobank worden gemaakt. Met het toergevoel in Lelystad zit het dus wel goed. Maar de vraag is hoe het met het toergevoel zit van Robert Gees. Ik weet je al eigenlijk iets meer, want hij fietst weer. Maar hoe is het met hem, Gio? Ja, ik heb net even contact gehad met de ploeg. En via de perschef, Luc IJzega, heeft Erik Breuking in ieder geval laten weten, de ploegleider... Of de baas eigenlijk van de ploeg moet je zeggen dat het redelijk gaat. De knie is wel geraakt. Je zag er ook bloed uitkomen. Is inmiddels behandeld. Dus die ziet er weer een beetje schoon uit. Maar hij is echt wel heel hard gevallen had Breukink gezegd. En je ziet ook als je kijkt naar Geesink, Zie je ook een verband rond de rechter elleboog. Dus is die behoorlijk stevig daar over de kop gevlogen. We zagen hem ook echt buiten over dat wegdekje. Ja, en dan schrik je natuurlijk toch even. De spieren die verkrampen. Het gaat niet alleen om de plek waar je terechtkomt. Het gaat met name om wat er met je hele lichaam na zo'n val gebeurt. Dat alles verkrampt is. En dat gaat hij absoluut morgen nog eens een keer voelen. Het tempo in het peloton is inmiddels wel aardig opgelopen. Uh, daar zien we toch alweer de ploeg van Garmin die daar het tempo hoog maakt. En dat betekent dat de voorsprong van het peloton heel ver teruggelopen is. Nog even naar de achterkant van de koers. Want ik kijk nu eventjes naar een tijdverschil. Ik krijg hier een melding van zes minuten. En... 17 seconden. Dat is de achterstand van de eenzame Tom Bonen die gewoon weer op de fiets is gestapt en helemaal alleen probeert in de richting van Kap Vrijhel te rijden. Een leidensweg dus voor Tom Bonen de voormalig wereldkampioen. Je ziet die moutjes nog steeds met die regenboogstreepjes uh, zie je daar. Maar dat shirt is zwaar gehavend en vooral zijn rechterschouder lijkt behoorlijk beschadigd. Tom Bonen dus in zijn eentje achter het peloton aan. Zes minuten daarachter dus. En op 21 seconden van de kopgroep rijden. Peloton. En die vier marcheerden daar nog een beetje, Sebas. Nou, niet echt meer hoor. Nee, daar hadden Tristan, Valentin... En uh, José Ivan Gutierrez zit er net al eventjes aan de stok. En we zagen Turgo net eventjes uh, oversteken als het ware. De uh, kopgroep reed uh, bijna helemaal links van de weg. Maar Turgo ging even rechts rijden en die keek ook achterom. En die zag het peloton komen. We zien ze nu ook bij het uitrijden van Saint-Brieu. Zie ik dat het uh, echt nog maar een handvol seconden is. Hoor. Een seconde of 10, 15. Meer zal het uh, niet meer zijn. Peloton over een rotonde. De kopgroep heeft die rotonde in ieder geval gehad. Er wordt veel gekeken. Nu ook weer door Turgo. Door de Laplace en ook eigenlijk Gutierrez en Valatin. Geloof ik, er zien de ogen niet meer in. Nee, Peloton gaat ze toch vroeg pakken. 118 kilometer zijn er afgelegd. We hebben Saint-Brieuc dus uh, achter ons gelaten. Dikke 46 kilometer nog. Ben benieuwd wat er allemaal nog gaat gebeuren in deze zeer hectische rit. Radio 1, het NOS-journaal. Het is 1 minuut over half 5. Hier zijn de hoofdpunten met Haak.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 Het weer. Hier is Willemijn, Hub Hoeberg. Op dit moment trekt er nog een actieve buienlijn richting het noordoosten en af en toe kan er ook een klap onweer bij voorkomen. Vanavond lossen de buien langzamerhand op en komende nacht wisselen opklaringen en wel elkaar verder af. Er is wel kans op een lokale bui en het koelt af naar zo'n 12 graden. En dan ook morgen overdag hebben we een afwisseling van stapelwolken en zon en dan vooral in het noorden en langs de kust kunnen enkele buien voorkomen waarbij opnieuw een kleine kans op onweer is. Het wordt zo'n 21 tot 23 graden. En dan de dagen daarna, het blijft wisselend bewolkt, af en toe valt er een bui en de maxima licht net iets boven de 20 graden. ANWB verkeersinformatie. De meeste files staan op de wegen vanuit Amsterdam... en in de regio Rotterdam. Op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Roelevarendsveen en Zoetewoude-Rijndijk... 7 kilometer. En bij Amsterdam op de A10 West naar Zaanstad... 6 kilometer voor de Koentunnel. Aan de zuidkant van Amsterdam op de A10 richting de A10 Noord... tussen het knooppunt de Nieuwe Meer en Diemen 7 kilometer. Even verderop is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd... maar alle rijstroken zijn weer open. A15 vanuit de Europoort in de richting van Rotterdam. Tussen Briele en Spijkenissen drie kilometer door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. En ook een ongeluk op de A16, Rotterdam-Breda. Daarom staat het tussen Zwijndrecht en het knooppunt Klaverpolder. Negen kilometer. Werken in de kinderopvang, dat ging niet meer. Ik was constant moe en ik had overal pijn. We dachten eerst dat het psychisch was. Ik had net een scheiding achter de rug. Maar uiteindelijk bleek het reuma.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 WorldTicketCenter.nl verkozen tot beste vliegticketsuit van Nederland. WorldTicketCenter.nl. -de, De Radio 1 Tour Top 100, nummer 80. Gevoeld en voeten uit natuurlijk het nummer 80 in die franstalige eh, top 100 hè. we stellen langzaam af zoekmachine met maldon. We maken even plaats voor andere actualiteiten dan de wieleractualiteit... namelijk de vermiste Marianne Goossens uit Strambroi. U heeft het ongetwijfeld al gehoord in het nieuws, is terecht. Ruim twee weken geleden verdween ze spoorloos tijdens haar vakantie in Zuid-Spanje. En ze is door drie wandelaars in de bergen bij Nerra gevonden. En daarna is ze naar een ziekenhuis overgebracht. Verslaggever Mark Hamer hoort u nu in gesprek met een vriendin van Marianne. Hanneke Leenders, we staan hier bij, bij Bali 1. Ja. Uh, de rest van de familie is er net door, door de douane heen.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 Ja, uh, hectisch. Ik bedoel, vanochtend uh, hebben we voor het eerst contact gehad uh, met Buitenlandse Zaken en um, ook met de ambassade. En die vertelde ons dat er een vrouw was gevonden in de bergen, uh, in de buurt van Nerga, die aan het signalement voldeed. Zij was gevonden door drie uh, wandelaars die, de, die haar waren tegengekomen. Die mensen hebben even met haar gepraat en uh, haar wat eten gegeven en zijn vervolgens op zoek gegaan naar een telefoonsignaal omdat er helemaal geen bereik was in dat gebied. Maar waar, waar zat ze precies opgesloten? Waar, waar, waar, ze zat kon... niet opgesloten. Maar ze... Ze, ze, kon, je, ze konden niet direct bij haar, of wel? Ze konden direct wat ik heb begrepen, maar misschien hebben wij nog niet alle informatie, maar zat zij uh, in de buurt van een rivier waar ze vers water heeft gehad. Uh, ...heeft ze eigenlijk op den duur zitten wachten, want het blijkt nu dat ze verdwaald is geraakt. En eigenlijk uh, de verkeerde kant op is gelopen als het ware. Steeds verder uh, de bergen in, steeds verder uh, buiten de bewoonde wereld. En dat ze uh, het heeft overleefd doordat ze vers water in de buurt had. Maar er is een zoekactie geweest en, en die heeft toen niet geholpen? Uh, nee, maar uh, ja, ik kan er zelf ook van zeggen dat ik dat misschien niet helemaal begrijp... ...maar Frits en Jantje dochters, die zijn daar ook geweest en die hebben met eigen ogen gezien hoe ontzettend onherbergzaam het is... En uh, ik denk dat iedereen er alles aan heeft gedaan, ook tijdens die zoekacties. Maar dat het gewoon, doordat het gebied zo onherbergzaam is, dat je nou eenmaal om, over iemand heen kan kijken, hoe erg ook. En wat is nu het gevoel? Ja, het is onbeschrijfelijk. Ik bedoel, uh, na zo'n lange tijd hadden we eigenlijk bijna niet meer durven hopen dat we de levend zouden terugvinden. En was het meer dat we er maar hoopten terug te vinden überhaupt, op wat voor manier dan ook. En dat je dan vanochtend zo'n telefoontje krijgt, nou, dan ben je sowieso helemaal, weet je niet meer wat je moet doen. En je zit ontzettend in spanning of het wel echt is. En dan hoor je uiteindelijk dat het is, dan hebben zij haar ook nog eens even aan de telefoon. En dan is het natuurlijk onbeschrijfelijk. Als wij meer nieuws hebben over Marianne Goosens, dan hoort u dat ongetwijfeld op deze zender. <totstukken> Terug naar de actualiteit van die nerveuze koers. Is alles nu eens even in rust samen, Gio? Ja, betrekkelijke rust hoor, Tom. Want uh, de rust op 38 kilometer van de streep is uh, ja, een soort schijn, uh, schijnbedriegd. Dat weten we allemaal. Want uh, de koplopers zijn inmiddels uh, ingelopen. Peloton is uh, compleet op één man na dat is Tom Bonen. En die is echt aan een uh, kansloze strijd bezig. Hij kwam langzaam wat dichterbij. Dat vind ik al knap als je in je eentje bent gehavend door een valpartij. Maar uh, inmiddels is die uh, achterstand van uh, Tom Bonen weer uh, opgelopen. Even kijken, hij heeft nu wel een maatje bij zich gekregen. Dat dat hebben ze netjes gedaan bij Quick Steps. Ze hebben Ardie Engels opgeofferd. Toch mooi hè. De Drent die in ieder geval ervoor mag zorgen dat Tom Bonen nog in koers blijft. Die is nu bezig aan de achtervolging. Maar die achterstand die loopt wel op hoor. 6 minuten en 35 seconden. Zat net zo rond de 5,5 minuut. Dus Bonen verliest nu wel zo langzamerhand tijd. Maar de zaak is natuurlijk om in ieder geval binnen tijd aan de finish te komen. Dan maar eens zien als de schade wordt opgenomen. Wat er allemaal met hem aan de hand is. Een eenzame strijd dus. Heeft in ieder geval een makker bij zich. Een trouwe knecht Adi Engels die veel werk doet in zijn tweede Tour de France. Dat, dat hij al negen maal de ronde van Italië heeft gereden. Maar ik zei het al, schijnbedriegt in dat peloton. Want dan kan het allemaal wel samen zijn gekomen. Maar ja, dan wordt het helemaal nerveus. Zijn er dadelijk nog demarages? Zijn er nog mannen die proberen weg te rijden bij dat uh, peloton? En hoe gaat het parcours zo meteen lopen? Want we rijden zo langzamerhand zo'n beetje langs de kust. Vanaf zijn brieu in de richting van Cap-Freehel. En hoe staat de wind eigenlijk, Sebas? De wind die uh, komt hier van rechts en echt uh, pal van rechts uh, eventjes in het stukje waar wij nu rijden. En dat is dan ook een gedeelte waar uh, de weg weer wat smaller wordt naar Helio... Dat is het plaatsje waar we er net doorheen denden. De Ilion net daarvoor zat, Yvignac. De geboorteplaats dus van Berna Rino. Nou, er waren allemaal mooie dingen gemaakt. Maar we hadden amper tijd om daarnaar te kijken. Het was zoef, zoef, zoef. En toen waren we door dat Yvignac heen. En als ik nu achterom kijk, zie ik in de verte dat pelotonnen aankomen. Onder leiding zo te zien voor mij vanuit deze positie. Ietsje ervoor door de renners van Liquigas. Die daar nu de kar een beetje aan het trekken zijn. De ploegenoten dus van Ivan Basso en Geruit de zee als het ware al, we naderen de kust meer en meer. Hier wel wat beschutting van de bomen, maar dat gaat dadelijk ook weer veranderen. In die finale van deze etappe 130 kilometer staan er bijna op de teller. Dat betekent, gezien het feit dat de etappe 164,5 is, dat er nog zo'n 34 kilometer te rijden zijn tot de finish in Cap Fréhel. Yeah. Uh -huh.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 Love her, and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. she the one to make me feel on top of the world. Still, I'm lying to my girl. I do well, it. I and, I and, I and then and I lie. lie to Black like natuurlijk, hè, met uh, Don't Lie. Aard Vierhouten, betrekkelijke rust. Uh, Gio Lippen net teruggekeerd, kilometertje 34, nog 33, naar de finish. Uh, wind, het uh, is een soort Erwin Krolltour. aan het worden We hebben het de hele dag over het weer, ben uh, je dan over het wielrennen bijna. Maar uh, gaat het rustig worden of wordt het juist nog nerveuzer in het slot? Nou, ja, in slot, wat je nu ziet, is ze draaien het land in, ze rijden weer terug naar de kust. Ze gaan het land in en weer terug naar de kust. Dat is een beetje die slingerbeweging langs de kust, die, die, waar zij naar een, een Vreel uh, toe rijden. En dat bepaalt ook echt dat het nu eventjes rustig gaat. Iedereen zit wel redelijk gepositioneerd. De weg is redelijk smal, Je kunt maar met z'n zessen naast elkaar rijden. Peloton van 200 renners. Dus het is vrij lange dringen. Je kunt niet naar voren, je kunt niet door de berm naar voren. Die, die ligt nog nat van gisteren en van vanochtend, dus... De kijken ook een beetje uit. En zit je nu op je positie, dan is het niet anders dan blijven zitten. En uh, vooraan zitten ze goed. En achteraan denken ze van, shit, ik zit hier eigenlijk een beetje fout. Ja, en die wegen gaan ook niet veel breder meer worden. Dus wat dat betreft uh, kan je niet zoveel. Uh, alle ploegen denken dat hun sprinter een kans heeft vandaag. Want vorig jaar zeiden we, ze rijden niet naar de finish. Werd geklopt in de eerste sprint. Dus dat geeft iedereen moed, hè? Ja, en wat je nu ziet is dat... Uh, de winning moet zitten in een team van Garmin. Ze hebben geel, ze hebben de ritwinst. Uh, ze winnen de ploegentijdrit. Ze, gaan, uh, ze hebben vandaag gecontroleerd. En dat doen ze ook en voor het geel en voor de ritwinst. Daar gaan ze toch vol voor. HTC die, uh, die zijn overtuigd dat zij de snelste man hebben. De Kanselij denken dat, dat zij met de VU de snelste man hebben. Dus uh, we gaan een mooie strijd zien. en Niemand is eigenlijk al bij voorbaat uh, het idee dat ze geklopt gaan worden door Kevin. Dus het wordt een, wordt een sprint waar veel teams erin geloven. En dan zal echt... Zeker die laatste 20 kilometer zal, zal er enorm hard gaan. En is dit nog een parcours uh, wat zich leent door een durrenval... die een aantal kilometer voor de finish denkt, ik ga nog? Of is dat qua wind en hoe je dat allemaal ziet uh, juist een onmogelijke missie? Ja, met meerdere ploegen die ervoor willen gaan is dat een probleem. Als je alleen, zoals we gisteren zagen, één ploeg... en dacht ervoor één ploeg die het moet doen... Dan uh, wordt het een stuk makkelijker voor die eenzame vluchter om een kans te wagen. Als er drie, vier ploegen zijn, overtuigd van die sprint, gaat er toch van de drie, vier ploegen elke keer iemand zijn die dat gat gaat dichtrijden. Kortom, wij gaan uh, betrekkelijke rust zien en zodra we aan de kust uh, die winter weer langskrijgen, dan uh, gaat het hier en daar misschien weer op de kant. Maar uiteindelijk gaan we een massasprintje krijgen. Ja, als er aanvallers zijn, dan moeten ze het nu gaan doen. Uh, als je wacht tot 20 kilometer voor het einde te laat. En um, dat is de vraag. Oh, we gaan even naar de actualiteit. GioLippens, want uh, wij zeiden dat het rustig ging. Maar is er wat aan nou? Ja, maar er is altijd één man die kan gewoon niet rustig in een peloton blijven zitten. Die moet zich altijd laten zien. Ik zei het in het begin van de uitzending al. Thomas Veclaire, de grote held van de Franse. Hij is op te pedalen gaan staan. En hij heeft een mannetje met zich meegekregen die ook al een rood nummer heeft. En dat wil zeggen dat het een aanvaller puur sang is. Het is de man die gisteren in de ontsnapping zat. Jeremy Roy, dat is de man die meespringt met Thomas Veclaire. En dan zal het peloton misschien wel denken van... Wow, ...wij vinden het allemaal wel best... Want twee mannetjes vooruit betekent gewoon dat we gecontroleerd kunnen gaan achtervolgen. Ik zie daar een mannetje van Euskaltel op kop rijden van het peloton. Dat zie je niet vaak in een vlakke etappe. Dan in het midden een renner van Likigas. Prima. En daarnaast weer iemand van Leopard. De Luxemburgse ploeg van de broertjes Schlek. Maar twee man dus uit het peloton gesprongen. Net nadat Maarten Cialinghi weer op de fiets zat na een lekke band. Je zult het zien. Tegenslag komt nooit alleen na de valpartijen die we eerder hebben gezien. ...hebben we dus nu een lekker band voor Maarten Cialinghi. Maar die zit inmiddels alweer in het peloton. Maar die twee man krijgen ze een beetje de ruimte, zoals. Een uh, heel klein beetje, zo te zien. Wij zitten er uiteraard nog steeds voor. En dan kan ik me voorstellen dat er uh, wat kwiksterbrenners zullen zijn... die nu een beetje naar voren proberen zullen te komen. En dan aan wat belangrijke mannen in het peloton... wat leiders in het peloton zouden willen vragen. Laat ze maar, laat ze maar. Want dan krijgt uh, Tom Bonen natuurlijk de kans... om met al die Engels weer wat terug te keren. Maar het uh, peloton zal het tempo er natuurlijk wel goed in halen. Hoor. Want de uh, finale nadert op het smalle gedeelte... echt een smalle weg. Uh, iets breder zeg maar, dan uh, de B-wegen van twee meter... zoals wij ze in Nederland kennen. Maar, uh... Het is niet echt breed. Dus is het lastig en blijft het gevaarlijk. En opletten. Roy en Veuclet lichtjes vooruit, dus. Wij worden nu eventjes verder doorgestuurd. 32 seconden, dat is het verschil voor Roy en Veuclet op het peloton. Tom van Heck Hek tot half zeven.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 Start walking. Ook nog vaak nagezongen, maar dit is de mooiste natuurlijk. Nancy Sinatra zelf met These Boots Are Made For Walking. Uh, Aard Vierhout, we hebben het van de week al even over hem gehad. Veukler, ik ben geloof ik de enige Nederlander die dan opvert Was het stoel. Heerlijk, hè? Daar is ja. hij weer. Ja. <laughs> Vind je ook leuk, hè? Leuke renner, hè? Ja, een hele leuke renner. Met, uh, met, met prestaties, zeker. En uh, is het, is het een, een, een dollemansactie? Is het een echte actie? Is het een kansloze actie? Of is het ook van, nou ja, je weet het niet. Nou, de, de start was in zijn eigen van D. En dit is eigenlijk zijn eerste actie in, in vijf dagen toe. Dus uh, wat dat betreft uh, wordt het tijd dat hij iets wat doet. En uh, ik denk dat hij ze toch gewoon wil tonen richting de Fransen. Van ja, we rijden door Bretagne en uh, ik ben er zeker wel aanwezig. En hier ben ik. Dus uh, hij doet het gewoon. En dan even die meneer Roy, die al met dat rode nummer uh, rijdt. We zijn vijf dagen bezig. Het is de derde ontsnapping uh, waarin die man uh, meezit. Gaat hij Parijs halen of gaat hij gewoon uh, <laughs> en, en net zo lang mee tot de top is of zo? Nou ja, ja de, de, de, uh, absoluut een, een, een ploeg van Serge Jeu. Uh, gezien een vakantseleid DCM. Eigenlijk ja. gelijkwaardig qua hoe zij de tour uh, ingegaan zijn. Dat is aanvallen. Uh, je kansen grijpen daar waar mogelijk is. Uh, laat je zien en... Uh, en dat doen ze ook. Hetzelfde wat, ze, wat kanselij DCM doet, doet, doen zij ook. En hij is daar toch... Hij heeft waarschijnlijk een erg goede start. Goed gevoel en goed gestart in de Tour. En dan zit je ook bij dit soort momenten. Dan zie je het, dan voel je het en dan ga je gewoon mee. En iedereen kent hem nu, hè? Want uh, als je drie keer meedoet, dan, uh, dan weet iedereen... Nou, uh, nog heel even, zo'n peloton, denken die nou eigenlijk uh, best wel handig even? Zo'n twee, een minuutje voor of zo? Nou, ik vind het wel vervelend. Je ziet dat het... Het zijn toch de ploegen van de klasse mensenrijders die op allemaal toch, De wind is vervelend, de weg die gaat nog, nog smaller worden. Ze gaan nog een paar stadjes aandoen. En dat allemaal in die laatste 25 kilometer. Dus het, het, het is nerveus. Oké. Okay. Rio, Die twee uh, zijn ze bereid En met wat voor verschil rijden ze bereid? Ja, 40 seconden. Dus ze zijn nog uh, min of meer binnen het uh, zicht. Om het zo maar eens even mooi te zeggen. Controle bij uh, Liquigas, bij Saxo Bank. Ik zag daar komt dat door inderdaad naar voren schuiven. Boerckharden rijdt op kop voor BMC met uh, Cadel Evans zo'n beetje in het wiel. Daar zie je ook de mannen van Leo Paar. Jens Vogt natuurlijk. Die oersterke uh, Duitser. Die dan ook weer uh, de broertjes Schlek achter zich weet. Philippe Gilbert zit redelijk voorin. ik zag ook weer dat Robert Geesink naar voren werd gemanoeuvreerd. En ja, Rabobank. Ik denk dan ineens... Uh, Jetsen Bol, die maakte me dan net op attent. Dat is de winnaar van Olympia's toer dit jaar. Die zegt... Uh, Boom die heeft goede herinneringen... aan deze plaats, aan Vreehel. Want dan won die in 2008 een etappe... in de Ronde van Bretagne. Nou ja, wie weet. Misschien dat er nog iets kan gaan gebeuren... wat dat betreft. 42 seconden het verschil. Zometeen 25 kilometer nog te rijden. En die laatste 25 kilometer... we gaan er eerst even uit voor het journaal. Het uitgebreide journaal van 5 uur... zijn daarna bij u. Terug. We zijn de twee dan nog vooruit? De laatste 20 kilometer, wordt het een massasprint. We gaan het allemaal horen in het volgende en vierde uur van Radio Tour de France. BNP Paribas Investment Partners is in Nederland marktleider in beleggingsfondsen. En.